We hebben een toekomst in Europa. Want wij willen uit de Europese Unie... Die bovengrens is een sterk Europa. Kijk, Wat je net zag was de ene wil helemaal uit Europa en de andere wil er nog dieper in. Europa heeft problemen. Ja, Europa heeft problemen en uh, misschien is dat wel zo. Dat is nog maar de vraag of dat zo is. Ik ga erover praten met uh, twee gasten, zoals ik al zei. Oud-D66-minister Laurens-Jan Brinkhorst. Goedenavond. Goedenavond. U heeft uh, jarenlang uh, in Europa op hoog niveau gewerkt, ga ik zo zeggen. Want u zei net uh, in, de, in het nieuws, je moet maar beginnen met uh, Frans Andriessen. Dat is onze volgende gast, want die is ouder dan ik en dan hoort dat. <laughs> zo is dat. Nou ja, vooruit dan maar. Hij kan erom lachen. Hij zit in, in mm. Brussel. Meneer Andries, goedenavond. Goedenavond. Ja, u bent uh, CDA-minister geweest. Ook uh, fractievoorzitter geweest in een ver verleden uh, in de Tweede Kamer. In de jaren 80 en 90 was u 12 jaar lang eurocommissaris. Uh, veel in Brussel dus. En u vond het daar volgens mij zo leuk, leuk dat u er gewoon bent blijven wonen. Ja, dat, dat, dat tot dusver is het allemaal perfect aangegeven, ja. Ja, want, want uh, heeft het een met het ander te maken? Nou, ik weet het niet. Kijk, ik heb hier in Brussel natuurlijk heel plezierig gewerkt. En ik woonde hier heel plezierig. Ja, dan moet je dat weer opbreken, die woonomgeving. Dan ga je weer terug naar Nederland, naar een omgeving... waar je natuurlijk, doordat je zo lang weg bent geweest... volledig van vervreemd bent. Nou, daar hadden we ook niet zoveel zin in. Mijn vrouw vond het ook leuk hier, dus we zijn gebleven. Ja. Kan ik u eigenlijk bestempelen als een... Uh, Eurofiel? Uh, ja, zo mag je me wel noemen, maar ik, ik, ik, ik hou niet zo van dat soort uh, epitheta, dat, dat Dat drukt je altijd een beetje in een bepaalde hoek. Maar ik ben wel een zeer overtuigd voorstander van de Europese integratie. Daar heb ik heel veel tijd en energie aan besteed. En voorlopig eh, ben, heb ik daar nog volle aandacht voor... en hoop ik dat het inderdaad in de toekomst beter zal gaan... dan het op dit moment gaat. Ja, even, even naar een, misschien wel een andere eurofiel, ja. eh, Laurence-Jan Brinkhorst. Mag ik u zo noemen, of heeft u daar ook moeite nou, mee? Ja, het is raar, we wonen in Europa, dus iedereen is een eurofiel... Want we kunnen niet anders. Degene die zeggen we willen uit Europa, die weten niet waar ze het over hebben. Ja, En, en uh, uh, u kent elkaar goed, hè? want u mag wel even wat tegen elkaar zeggen. Ja, <laughs> natuurlijk. De heer Andriessen en ik kennen elkaar uit de jaren zeventig. Hij was toen fractievoorzitter van de KVP. Ik was staatssecretaris van Europese Zaken in het kabinet Den Uyl. En ik ben toen heel in het begin bij hem geweest... omdat ik uh, zorgen had uh, over een soort van uh, reserve... tegenover Europa van meneer Den Uyl. En ik zei, ik vind het belangrijk dat we dus... een uh, krachtig Europese geluid horen, met name in de tijd van de oliecrisis. En uh, Nederland was toen erg naar binnen gericht. Het lijkt een beetje op de tijd die we nu meemaken. Ja, Want u bent daarna ook nog Europarlementariër geweest. Ik ben ook Nederlands parlementariër geweest. Ja, en natuurlijk. Heb, en ja, ook Europees parlementariër. En Europees nog. parlementariër. En ik heb in Tokio gezeten voor de Europese Unie. en ik ben directeur-generaal voor milieu geweest. Dus ja, ik ja. heb wel het een en ander daar meegemaakt. Ja. Mag ik constateren dat ik hier te maken heb met twee eurofielen? Het zijn mijn woorden. Maar ja. ik denk ja. dat het zo is. Ja. Goed, um, voordat we verder praten, want u had het over het debat. Er is net ook een debat geweest bij één Vandaag. Ja. Daar is weer van alles over Europa gezegd. Ja. Dat zien ja. we allemaal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 Er gaat geen cent meer naar Griekenland, zoals u dat ook voor de vorige verkiezingen zei. Natuurlijk betaalt de heer Rutte na 12 september voor de Grieken. De man droomt in het Grieks. U weet net als ik dat de toekomst van Nederland in Europa ligt. Maar zolang wij in Europa de veroorzakers en de oorzaak niet aanpakken... dan blijft het dweilen met de kraan open. De euro is nu een feit en we zullen er met elkaar een succes van moeten maken. De euro dreigt een bom te worden onder die goede Europese samenwerking. En dat moeten we niet laten gebeuren. Stel je voor dat we teruggaan naar de gulden... En bij de Chinezen, de Russen en de Arabieren aankomen met ons net gedrukte guldenbiljet. Ze zien ons aankomen. Wat moeten mensen nu denken van politici? Van hun inzet om deze euro bij elkaar te houden? Het is in het belang van Nederland als handelsland dat we dit probleem onder controle krijgen. U verdient het alle drie niet om minister-president te worden. U bent lakeien van Brussel. En Margaret Thatcher had in er eentje meer ballen dan u met z'n drieën bij elkaar. <lacht> Ja, lachen, John brink. U kunt er wel om lachen. Ja, ik vind het een beetje grappig. Alleen ik vind het te treurig dat we kennelijk zo weinig van Europa weten. In de eerste plaats, we zijn een deel van Europa. En ook toen er nog helemaal geen euro was... zei Wim Duisenberg jaren geleden... dat de Nederlandse soevereiniteit van de gulden bestond in het kwartier... Dus uh, het moment dat hij werd opgebeld, toen door Helmoet Schmid... te zeggen dat de Duitsers de Denemarken gerevalueerd hadden... en Nederland de fax verstuurde om te zeggen... we zijn het daarmee eens, we doen mee. Uh, we hebben geen nationale soevereiniteit meer... waar het gaat over monetaire zaken en andere. We delen die soevereiniteit. En het grote misverstand is... dat we dus niet door Brussel dingen worden opgelegd gekregen... maar dat we bij alle besluiten in Brussel meedoen. We delen de soevereiniteit omdat we het zo geïntegreerd zijn en afhankelijk van elkaar zeggen geworden. En dat is een kernpunt. En daar gaat iedereen aan voorbij. Ja, maar, maar even nog, nog, zo gaan we het nog verder hebben over de inhoud. Maar even over hoe dat debat wordt gevoerd. Hè? Uh, uh, u heeft net ook nog even naar een Vandaag gekeken. Ja. Dat ging er een beetje ook zo hard aan toe als we net hoorden, geloof ik. Ja, maar het is van een oppervlakkigheid en een gebrek aan inzicht. En dat maakt mij zorgen. En, en, bij, en wie, bij wie oppervlakkigheid nou ja, en gebrek ja, aan denk, inzicht? Ik denk degene bijvoorbeeld die zeggen, we gaan uit de euro. Die weten Wilders. niet waar ze het over hebben. Want Nederland is niet alleen heel erg geïntegreerd in de Europese Unie... maar we zijn ervan afhankelijk. Denken ze nu werkelijk dat wanneer de euro verdwijnt... de Spanjaarden en de Grieken en de Portugezen de grenzen niet gaan dichtmaken? En degene die de jaren dertig zich nog een beetje herinneren weten... dat we in Spiraal naar beneden gaan. Meneer Wilders zegt, het werkgelegenheidsprogramma van ons is zo prachtig. Maar hij calculeert niet in dat het moment dat wij uit die euro stappen... en dat die euro verdwijnt... Dat we een gigantische hoeveelheid banen verliezen. Dus het gaat erom dat het debat oppervlakkig is en de werkelijkheid geweld aandoet. En wat heeft u net.? Want u heeft een stukje gekeken van dat debat ja, vanavond. Wat is u, u opgevallen vanavond? Nou, wat mij is opgevallen is dat de gedachte dat we je bang maakt als we uit de euro gaan of dat we uit de Europese Unie gaan, dat dat gewoon onzinnig is. Zwitserland, waar het steeds wordt aangenomen, Zwitserland is geen deel van de Europese Unie, maar past alle regels toe en zit niet bij de besluitvorming in Brussel. De Zwitserse franc is gekoppeld aan de euro. En als die euro omhoog gaat, gaat de Zwitserse franc omhoog. Wie praat er dan nog over soevereiniteit? Mm. En ik heb niemand, ook degene die dus voor de Europese Unie zijn, gehoord dat dit zijn de steekhoudende argumenten. Ja, Meneer Andries, heeft u toevallig nog iets gezien van dat debat van vanavond? Nou, een heel klein stukje maar. Maar uh, wat mij erg opviel is dat het, uh, het wordt zo ver van de werkelijkheid afgevoerd het debat. Als ik van Wilders hoor praten die, die het gevoel heeft... dat je even weg kunt lopen uit Europa... terwijl we met handen en voeten aan Europa vastzitten... en alles wat we hier in Nederland doen door Europa wordt beïnvloed. En wij overigens, omdat dat een internationaal verschijnsel is... doordat we lid zijn van die organisatie, ook onze C daarin hebben... en onze invloed erop kunnen uitoefenen. Dat laatste, dat vergeet hij helemaal. Ja, maar, maar hij denkt toch, en, en, en met hem toch wel heel veel mensen... die uh, volgens de peiling op hem gaan stemmen. En, en Europa is een van zijn speerpunten nu, anti-Europa zijn. Kennelijk spreekt hij namens heel veel Nederlanders. Ik denk dat hij uh, inderdaad een, een aantal Nederlanders aanspreekt... die uh, onvoldoende zich rekenschap geven van het feit... hoezeer uh, in de wereld waarin wij leven... Uh, landen onderling van elkaar afhankelijk zijn geworden... en hoe noodzakelijk het is dat je, als je in een groep landen zit... Uh, die met elkaar nu eenmaal hele nauwe economische en sociale uh, relaties hebben... dat je dan ook moet zorgen dat je zeggenschap hebt over wat daar gebeurt om op die manier invloed in de wereld te kunnen uitoefenen. Ja. Die dimensie wordt in de discussie door mensen als uh, Wilders en zo... volledig vergeten. Ja, en en, en uh, hoe vindt u trouwens dat onze premier het doet in dat debat? Want die gaat er ook uh, stevig tegenin. Nou kijk, uh, de premier die, die is een overtuigd uh, Europeaan, als, uh, als ik het zo mag zeggen. Dat kun je je afvragen, of hij dat nog is. Nou, uh, ik, hij, hij, als je nu dan... Uh, is hij misschien een beetje benauwd voor de reacties van, van mensen als Wilders. Maar ik geloof dat hij in zijn hart en vanuit zijn partij gezien... ongetwijfeld en overtuigd Europeaan is... en ook zeker van mening is dat we buiten Europa niet verder zouden kunnen. Ja, maar, maar toch, als hij dan deze week zegt, wat mij betreft, als Griekenland straks in een derde ronde opnieuw om geld uh, komt vragen, dan vind ik dat we dat maar niet moeten doen. Wat vindt u daarvan dat een premier van Nederland dat op dit moment zegt, hij is demissionair, maar toch? Nou ja, kijk, ik zou als ik hem geweest was gezegd hebben, ik zou mijn beroepen hebben op die dimensionaire status en ik zou er niks over gezegd hebben, als ik er tenminste niks zinnig zover wilde zeggen. Maar dat hij dus op dit ogenblik een beetje een onderhandelingspositie betrekt. En uh, ik zeg, als het ware een voorschot erop neemt... dat hij niet straks wordt geconfronteerd met een eis... die hij misschien niet kan inwilligen, dat begrijp ik wel. Maar je kunt natuurlijk op vele manieren met zo'n zo vraag omgaan... als die je dus onvergoed wordt gesteld. Ja, En wat vindt u daarvan? Hij, ik denk dat als hij nog een aantal jaren langer premier is... dan zou hij iemand wat handiger antwoord geven. Ja, hoe bedoelt u dat? Nou ja, dan zouden we dus inderdaad die, die ruimte scheppen. Uh, omdat we natuurlijk toch uiteindelijk gezamenlijk doen. Uh, even over dat punt van Griekenland. Er wordt gezegd dat het kost ons honderden miljarden De realiteit is nu dat we dus maximaal 4 en 4,5 miljard kwijt zijn als het misgaat. En dat we in garanties geven gezamenlijk voor een veel groter bedrag. Maar nogmaals, de afweging, en daarom is het ook een heel moeilijk probleem... is als eenmaal de Grieken eruit gaan... dan is dus de zorg dat het een soort van... Uh, sneeuwbaleffect heeft dat anderen dus ook verdwijnen... en dan zou dus inderdaad die integratie uit elkaar vallen... met nogmaals desastreuze gevolgen, omdat iedereen weet... en dat is ook denk ik de realiteit die bestaat... dat is geen kwestie van bankmakerij dat dat betekent protectionisme. En juist een land als Nederland dat 70% van zijn productie exporteert en 70% importeert voor de consumptie... zou een van de eerste gevolgen zijn. Ja, maar, maar hoe verklaart u dan dat uh, een partij als Wilders... die zich toch nu heel erg anti-Europees opstelt... en ook de SP, die toch ook anti-Europees een beetje is... waarom die dan toch zo populair zijn nou, bij de ik, kiezers? Ik, ik, ik bedoel, u, u denkt zo, ja, maar heel nee, veel nee, luisteraars goed, misschien wel niet. Nee, die dat, hebben niks dat, met Europa. Dat, dat kan wel zo zijn, dat, dat mag ik ook best aannemen. Maar ik denk dat die beide partijen flink bezig zijn te verliezen. De SP is ongeloofwaardig omdat ze weten dat ze alleen kunnen regeren... op basis van Europese realiteiten. En meneer Wilders weet dat hij gewoon uitgespeeld is. En die zegt daarmee wat hem voor de mond komt. Uh, en het enige wat jammer is, is dat er dus jarenlang... Uh, ik weet niet of Frans Anders dat met me eens het is. Eigenlijk twintig jaar lang geen behoorlijk debat in Nederland is geweest over Europa. En dat is in dat opzicht anders dan in andere landen. Ja, hoe bedoelt u dat dan? Want, want we, nou, we hebben natuurlijk ooit het, het referendum gehad, maar daarna is ja, het een beetje stil geworden. in het ook voor dat referendum. Ik bedoel, de, de periode tussen 1992, toen de, de Europese interne markt begon. En in 2005 hebben we niet gebruik om uit te leggen dat de wereld veranderd is. Dat na de koude oorlog de toetreding van Centraal Oost-Europa... belangrijk is ook vanuit de oogpunt van waarde en van politiek en van veiligheid. Dat hebben we eigenlijk gebruikt om dan steeds te zeggen... Nederland betaalt veel te veel. Uh, Nederland uh, heeft uh, alleen maar uh, last van Europa. En dat is niet gezegd door Wilders, die bestond nog helemaal niet. Maar dat is gezegd door Bolkestein, dat is gezegd door Zalm. Ik heb met de heer Zalm in het kabinet gezeten... Uh, ook twee en ook in het kabinet met Balken en de twee waren uitstekende collega's, maar op het punt van Europa heeft hij alleen maar de kostenfactor neergelegd en nooit de bredere politieke dimensie. Ja, is dat zo, meneer Andries? Bent u dat met hem eens? Is er inderdaad te weinig gepraat in Nederland gewoon over het belang van Europa? Ja, daar ben ik het volledig mee eens. En we moeten ook degene die voorstander waren van deze verdere integratie eigenlijk het verwijt maken dat ze in die periode waarin die integratie gestalte kreeg eigenlijk een beetje zijn uitgegaan van de vanzelfsprekendheid van het integratieidee. En eh, nou worden we dus geconfronteerd met het feit... dat we te weinig met de mensen gediscussieerd hebben... en ook onder elkaar gediscussieerd hebben over waarom doen we dat nou... en wat zijn, is het nut en de betekenis daarvan. En het wordt hoog tijd dat, dat die dimensie van de Europese situatie... opnieuw in de publiciteit onder de aandacht van de bevolking wordt gebracht. Want anders dan blijven hmm. dit soort demagogische kreten... zoals we ze nou van Wilders horen, indruk maken op de mensen. En daar heeft niemand wat aan.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 En met twee gasten die veel van Europa houden. Oud D66-minister D66 Laurent-Jan Brinkhorst zit hier in de studio in Den Haag. En in Brussel zit CDA-minister Frans Andriessen. En ook jarenlang eurocommissaris geweest. En eh, ja, meneer Andriessen, u hart gaat een beetje bloeden... als u hoort hoe het er nu voor staat in Nederland wat betreft eh, de euro. Maar eh, u zegt er is weinig discussie geweest. U beiden heeft natuurlijk een tijd in de politiek gezeten. Nee. Neemt u het zichzelf dat eigenlijk kwalijk? Dat u zelf dat niet Beter voor het voetlicht Ach, heeft nee, gebracht. Je kunt allemaal dingen kwalijk hebben, maar laat ik u twee anekdotes noemen. Nee, maar neemt u het zichzelf kwalijk? Nee, ik neem mezelf niets kwalijk, want ik heb vanaf het eerste ogenblik geprobeerd de Europese dimensie in te brengen. Ik geef u een voorbeeld. Uh, ik was uh, staatssecretaris toen we de rechtstreekse verkiezingen voor het Europese parlement kregen. Dat heb ik verdedigd in de Kamer. Ik pleitte ervoor dat we voorlopig zo'n dubbel mandaat zouden hebben: dat we zeggen, Kamerlid zijn en daarnaast ook Europarlementariër om de band tussen Europa en Nederland te versterken. Dat is tegenwoordig niet meer mogelijk, omdat er zoveel Europa is. Maar toen is dat dus afgestemd, eigenlijk met het idee... van ja, Europa is ver van ons, dat doet er niet toe. Tweede anekdote, ik heb zelf voorgesteld... toen ik fractievoorzitter was in het begin de jaren 80... dat we een aparte commissie Europese zaken zouden invoeren. In de Kamer is dat afgestemd, want zeiden ze... Europa is buitenland en dat kan best onder het buitenland. Nee, het probleem is, Europa is binnenland. En langzamerhand beginnen we dat in te zien. En ik denk dat het wat te maken heeft met het feit dat Nederland twee eeuwen lang neutraal geweest is. En nooit iets voor een politiek Europa gevoeld heeft. Wel een economisch Europa waar we wel geld aan verdienden. Maar, maar goed, had u dan en... toch niet als politicus hier in Den Haag veel meer op de tafel kunnen slaan ja. van... Kom op jongens, jullie begrijpen het niet. Natuurlijk. Het is belangrijk. Natuurlijk, maar dat is het klimaat. Kijk, net zozeer als u zegt eurofiel. Nee, u moet gewoon zeggen luister, je bent betrokken bij Europa, omdat we deel van Europa zijn, dat is de realiteit. En degene die dus denken, we zijn niet betrokken bij Europa... Ja, die moeten dan daar iets uitleggen. Ik weiger om in het frame van meneer Wilders te trappen. Uh, iedereen reageert op Wilders. Maar als je je eigen verhaal hebt dat Europa een waardegemeenschap gemeenschap is... dat we niet voor niets de Tweede Wereldoorlog gehaald hebben... dat we niet voor niets de doodstraf hebben afgeschaft... dat we niet voor mensenrechten hebben... dan is Europa een fantastisch project... En we mogen ontzettend blij zijn dat we er leven. Maar, maar wordt u, wordt u ik, ik merk dat u daar heel erg uh, uh, ja, eh, niet emotioneel, maar toch een beetje ja. boos, boos over wordt. Maar ja, want... weet u nee, eigenlijk, eigenlijk uh, een beetje verdrietig. Hè. Opa is niet boos. Opa is verdrietig. Uh, <laughs> want, want het zal mijn tijd wel duren. En eerlijk gezegd, wanneer de grote landen om ons heen, de Duitsers, de Fransen. Uh, Polen, de Italianen, de Spanjaarden, dat zijn de enige grote landen het met elkaar eens zijn. Dan is er geen sprake van dat Nederland dat niet zal mee ja. Dus eigenlijk zijn we een beetje aan het blaffen. Uh, maar wat ik alleen jammer vind is dat onze rol in Europa was de afgelopen jaren veel groter was. Dat die tegenwoordig is. Tegenwoordig, en dat heb ik uit ervaring meegemaakt, wordt er een beetje schamper gekeken. Oh ja, daar zitten de Nederlanders weer. Dat, dat, dat doet me wel pijn. Ja. Ja. Omdat ja, we, we daarvoor, denk ik, te veel hebben geïnvesteerd. Ja, opa Andries, uh, uh, wat vindt u? <laughs> nou, ja, ik, uh, ik heb inderdaad het gevoel dat er erg veel gekeft wordt in Nederland over Europa. En dat dat ons onze, uh, onze image in het buitenland. Uh, dat dat, uh, dat hij onder, onder leidt en dat daardoor onze invloed op de gang van zaken ook minder wordt. Ik kijk, in Europa wordt uh, in het algemeen uh, heel verstandig onderhandeld en geargumenteerd. Als je daar met kreten aankomt, zoals het op dit ogenblik in Nederland bij een aantal mensen het geval is, dan, dan word je als het ware aan de kant gezet, Dan wordt niet meer naar je geluisterd, je, wordt, je doet gewoon niet meer mee. Maar merkt u dat dan bij uw Europese vrienden in Brussel? Nou, ik moet wel uitleggen aan mijn Europese vrienden in Brussel... Waarom, uh, waarom het zo is dat er in Nederland zo... zo ja, zo negatief of in ieder geval zo adhokkerig op Europa wordt gereageerd. Dat, dat begrijpen ze niet, omdat in het verleden Nederland... juist altijd een van de voortrekkers is geweest. Ja. Dat moet ik wel uitleggen. En als je iets moet gaan uitleggen omdat mensen denken... dat er iets niet in orde is, dan ben je eigenlijk... al in de, aan, de, aan de verkeerde kant van het, van het spel bezig. Ja, maar wat zegt u dan? Kunt u het eigenlijk uitleggen? Want u zit in Brussel, u, u bent het er helemaal niet mee eens. Het is een ontwikkeling, een trend die je ziet nu in Nederland. Is het uit te leggen voor u? Nou, ik kan, ik kan heel goed aan de mensen uitleggen dat het in Nederland helemaal niet goed zou gaan als we niet meer in Europa zouden participeren en niet met de Europese eh, ideeën, en besluitvorming zouden meedoen. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat hier mensen in Nederland, dat weet u ook, uh, uh, de, de werkloosheid loopt op overal in Europa. Uh, er moet worden bezuinigd. We zitten in een, uh, in een financiële crisis. De mensen weten eigenlijk niet hoe het volgend jaar ervoor staat, die willen helemaal niet dat er heel veel geld naar die Grieken gaat. Nee, nou ja, kijk, het, het, het, het probleem, dat is heel vaak het geval... met dit soort ontwikkelingen, dat het focus dan op een bepaalde situatie... dat is dan Griekenland. Maar Griekenland is in wezen niet meer dan een probleem van de problemen... waar de Europese integratie op dit ogenblik voor staat. Ja, maar het is wel iets waar de mensen het hier over hebben. Ja, dat weet ik. Dat, dat is het probleem. Dat, dan, dan wordt er, als het ware... De hele, het hele project wordt dan als het ware... gefocust op dat ene specifieke punt. En je, wat wij dus zouden moeten proberen te doen... is juist de aandacht van, de, van het publiek... voor deze hele problematiek proberen te verbreden... tot waar het in werkelijkheid om gaat. En dat is niet alleen maar die paar miljoen... of die, die tientallen miljoenen die naar Griekenland moeten... Maar de, de, de, de, de bijdrage die de Europese Unie als zodanig kan leveren... aan het oplossen van deze crisis die voor alle landen van betekenis is. Dat is toch weer het verhaal. Ja, maar, maar, maar nog iets concreter. Om te beginnen zei meneer Rutte, ik heb niets met de Grieken. Op het moment dat hij zag dat de Nederlandse banken... 50 tot 60 miljard eh, geïnvesteerd hadden en kredieten hadden gegeven... werd het plaatje anders. Met andere woorden, we redden de Grieken omdat het ons eigen belang is. Mm. Niet omdat we zo graag de Grieken helpen. Wij hebben onze Nederland... eigen pensioenen, onze wij, eigen spaargelden. We hebben in Nederland eerlijk gezegd nog nooit iets gedaan voor andere landen... omdat het niet ons eigen belang was. En die Nederlandse pensioenen zijn direct gekoppeld met de internationale situatie. Mm. En moet u het maar... dan ook uitleggen aan uw vrienden uit Europa... Dat, dat die trend er nu is hier in Nederland voor een deel? Nou, weet u, voor een deel zijn mensen geïnteresseerd. Aan de andere kant realiseren zich dat Nederland aan de ene kant de dominee is... aan de andere kant de kopman... En tot nu toe heeft altijd de koopman gewonnen. En dat denk ik nu ook. Ja, want dan hoe alle... gaat het verder, denkt u? Nou ja, kijk, we moeten een beeld hebben van de toekomst. En een beeld van de toekomst is dat Europa... in de wereld van morgen een steeds kleiner wordende continent is. Voor Merkel zei kort geleden... het grootste Europese land, Duitsland... heeft 1% van de wereldbevolking. Die wereldbevolking, de Chinezen, de Indiërs... die wachten niet totdat wij klaar zijn. En de keuze voor ons is in feite heel simpel. Hebben we in Europa voldoende gemeenschappelijk om een rol te spelen tegenover die Chinezen, tegenover de Amerikanen... tegenover de Indiërs, of zijn we relevant geworden? En mijn enige zorg is dat Europa een groot museum gaat worden terwijl de macht wordt uitgeoefend elders. En dat vind ik jammer, want daarvoor hebben we te veel waarde... hebben we veel, te veel betekenis. En dat is de andere dimensie. waar We in Nederland ook nooit over praten. Europa is niet alleen maar een economie. Europa is ook een manier van leven. Als je dat vergelijkt met de Arabische wereld, met Afrika... met grote delen van Latijns-Amerika... waar mensenrechten geschonden worden, waar mensen verkracht worden... we hebben het om de hoek gehad in de Balkan. In de Balkan zijn vrouwen verkracht nog geen twintig jaar geleden... Dat het niet gebeurd is, is dankzij het feit dat Europa eindelijk geleerd heeft van de geschiedenis. En als we die geschiedenis verliezen, dan verliezen we daarmee ook onze eigen identiteit. Frans Andriessen, hoe kijkt u wat dat betreft uh, naar de komende jaren in Europa en in Nederland? Nou, ik uh, ben het eens met, uh, met uh, Laurent Jan dat uh, de cultuur van Europa en de hele culturele achtergrond van het Europese optreden, het Europese denken. Uh, Dreigt eh, ondergesneeuwd te raken bij de ontwikkelingen die zich in andere delen van de wereld voordoen. En het gaat mij niet zozeer om economische belangen, het gaat mij ook om de culturele waarde waar wij in Europa voor staan. En, en ik zeg de, de, de, de menselijke dimensie van de beschaving, waaraan wij uit, vanuit Europa zo enorm veel eh, bijdrage hebben geleverd. En waaraan we in de toekomst ook bijdrage zouden kunnen blijven leveren. En ik ben bang dat als wij. Te zeer op onszelf betrokken raken en te weinig oog hebben voor wat er in de wereld aan de hand is. Dat we dan, als het ware die dimensie van onze bestaanswijze, dat we zouden kwijtraken. En dat lijkt me een, een enorm ernstig verliefd voor de Europese cultuur. Waar ik nog altijd van vind dat het een cultuur is die in de wereld belangrijke aandacht verdient. Ja, want u, u voelt zichzelf toch meer. Europeaan dan Nederlander? Nee, dat hoort, dat, dat, dat hoort hij mij niet zeggen. Ik, ik, ik voel me... Er wordt heel hard gelachen hier aan tafel. Een hele rare vraag, geloof ik. Of Je kunt en Hagenaar zijn en Nederlander. Ja, precies. En maar wat komt er dan dus, eerst? Nou ja, Stel, u ik, bent in, ik, in, in, in ik, Amerika. Voelt u zich goed? merkt ja, nu een interessant punt. Ik denk de reden waarom ik mij sterk met Europa verbonden voel, is. ik heb in Japan geworden, ik heb in Amerika geworden. En ook van Andries heeft heel veel buiten Nederland gedeeld. In Europa ben je Nederlander, Fransman of wat ook maar. Maar als je in Amerika bent... is het verschil met een Fransman, met een Italiaan... Is toch anders dan de Amerikaanse cultuur. Met, met het, het, het, het geweld uh, wat daar plaatsvindt. Uh, met de doodstraf die bestaat. Als je in Japan bent... dan is het verschil tussen een Italiaan en een Spanjaard marginaal. Iedereen vindt dat hij zich anders is dan die Japaner. En die ervaring moet je hebben om dat te kunnen meemaken. Ja. Even tot slot, want ik zie dat we bijna al aan het eind van de uitzending zijn. De verkiezingen uh, uh, over, uh, wat is het, uh, Ruime week. Uh, ik hoef niet te gaan vragen wat u gaat stemmen, denk ik. Dat zal uw eigen partij zijn, maar ik wil nog even... Ja, met meneer... dat is wat mij betreft D66. Ja. Ja. Even meneer Andries, u ook denk ik CDA. U was een van de mede grondleggers. van de vanzelf Vanzelfsprekend. Maar nou gaat het zo slecht met die partij. Hoe is dat voor u? Oh, dat, is, en dat vind ik dramatisch. Ik vind dat werkelijk heel heel erg. Dat gaat me echt aan het hart. Ik heb mijn hele leven ingezet voor die partij. Ik ben dikwijls tegen de keer in uh, voor die partij opgekomen. Ik, toen die ik tot stand kwam. En dat ging ten koste van de bestaande katholieke Volkspartij. waren er heel veel mensen in mijn eigen partij hartstikke op tegen. Ik heb dus dat met heel veel moeite en pijn... Heb ik dat idee moeten doorzetten. En het doet me erg veel pijn dat er op dit ogenblik... daar zo nonchalant over geoordeeld wordt. Door wie nonchalant? Door degene die zich vroeger wel... tot die, eh, tot die christendemocratische beweging aangetrokken voelde. En die kennelijk ik nu ja, dus doordat men... Uh, wat minder binding heeft, wat minder alvast heeft... en nu ook door ik zeg, de veranderende rol van natuurlijk toch de religie... en het religieuze denken in de, bij de mensen speelt... geleidelijk aan zich toch op een andere manier in de politiek gaan oriënteren... dan het verleden ja, dus, geval was. U, u, u, u denkt net zoals Lubbers, die ik van de week op de televisie zag... die zei van ja, het heeft voor een heel groot deel te maken met de ontkerkelijking. Daar bent u het mee eens, als belangrijkste oorzaak. Um, ik denk dat dat een heel belangrijke, inderdaad een hele belangrijke rol in het, in, bij het CDA speelt. Maar ik denk dat er ook bij komt een, een, zekere, een, een zekere afstand nemen van, bij het ja. grote publiek. Van belangrijke uh, geestelijke stroming in het algemeen. Want in wezen zit de VVD ook met een probleem te worstelen. Ja, en misschien mag ik één ding over zeggen. Ik denk dat het grote trauma van het CDA is dat ze zich hebben laten inpakken door Wilders. Uh, en het is uh, te prijzen dat het Buma daar nu afstand van neemt. Ik vind het buitengewoon jammer dat Rutte niet bereid is te zeggen. Het was een grote vergissing. Dat was eens en nooit meer. Ja. Frans-Andrie is er mee eens? Het trauma van de PVV, dat is de grootste oorzaak? En dat is een belangrijke oorzaak. Ik was er helemaal op tegen toen het gebeurde. Ik heb tegengesteld op het congres. Ik heb er ook tegen gepleit. Ik heb het verloren. En achteraf heb ik er alleen maar spijt van dat ik gelijk heb gekregen. Ja, nou we hoorden net in het nieuws, en dat is ook slecht nieuws... Uh, voor Laurent-Jan Brinkhorst dat in de peilingen... D66 en CDA allebei verliezen. Nou ja, maar dat zijn dus om de... Peilingen. Koersen. Het zijn dagkoersen. Als je werkelijk nadenkt, dan zijn er toch belangrijke centrumpartijen die gesteund moeten worden. Goed, nou, we wachten het af. Mag ik u danken uh, voor het meepraten in twee dingen. CDA-oud-minister Frans Andriessen, jarenlang in Europa gewerkt. Ook als eurocommissaris, woont daar nog. Dank u wel. En uh, oud-D66-minister Laurens-Jan Brinkhorst. Ook europarlementariër geweest en nog veel, veel meer... Uh, uh, uh, functies hier in het Haagse. En toen we hier net samen binnenkwamen in de studio in Den Haag... toen kenden ze u allemaal nog, hè? Want nou, zo gaat dat dan. Althans de oudere generatie. <hijs> <Ja, ja>, precies. <hijs> Goed, zometeen op deze zender. Eva Jinek met uh, de stemming van Nederland. Wat ga je doen? We gaan uh, sowieso de politieke dag doornemen. We gaan het hebben voor het zesde grote lijsttrekkersdebat van vanavond. Dat doe ik met mijn vaste analiste, campagnestratege Bart Jochems... en debat-expert Roderick van Gieken. En we gaan ook naar een fragmentje Bill Clinton luisteren. Daar verheug ik me op. Goed, dat allemaal zometeen. Maar eerst het nieuws met Job Boot. Radio 1. Het NOS Journaal. Nederland heeft vanavond op de Paralympische Spelen in Londen bij het zwemmen drie medailles veroverd. Lisette Teunissen won goud op de 50 meter rugslag. Magda Toeters behaalde zilver op de 100 meter schoolslag. En Mark Evers pakte brons op diezelfde afstand. Eerder vandaag won rolstoel Jiske Griffioen brons. PVV-leider Wilders en D66-leider Pechtold zijn tijdens het een-vandaag-debat in Rotterdam hard in botsing gekomen over Europa. Het was voor het eerst in lange tijd dat de twee op tv met elkaar in debat gingen. Volgens Wilders zijn we uit de crisis als we uit de EU stappen. Pechtold wees erop dat Wilders de enige lijsttrekker is die al zo lang in Den Haag zit dat hij destijds nog voor de invoering van de euro heeft gestemd. In de jongste peiling van Maurice de Hond... is het verschil tussen de VVD en de PvdA weer iets kleiner geworden. De VVD komt nu uit op 33 zetels, de PvdA op 30. Gisteren was er nog een verschil van vier zetels tussen de twee partijen. D66 en CDA verliezen bij de Hond allebei een zetel. 50 plus, juist 1. Woningcorporatie Vestia gaat veel meer banen banenschappen... dan eerder was aangekondigd. Er verdwijnen bij de noodleidende corporatie 259 banen... ruim een vijfde van het totale personeelsbestand. Aanvankelijk had Vestia gezegd dat er 100 banen verloren zouden gaan. De woningcorporatie ging vorig najaar bijna failliet... door speculatie met financiële producten. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen. De stemming van Nederland. Hier is Eva Jinek. Het was de dag van het zesde grote lijsttrekkersdebat. Welkom bij de stemming van Nederland. Mijn gasten van vanavond, onze vaste analisten... campagnestratege Bart Jochems en debatexpert Roderick van Gieken. En met hen neem ik de politieke dag door. Heren, goedenavond, welkom weer in de studio. Vaste gasten. Om te beginnen vanavond even jullie opmerkelijkste uitspraken van vandaag. Want Bart, jij zette vanmorgen de radio aan... en toen hoorde je dit spotje. Na jaren van stilstand, geen avontuur meer op rechts... en geen experiment op links. Stem dan strategisch. Maak D66 groot. Ja, waarom is dit zo opmerkelijk wat jou betreft? Stem strategisch. Ik weet niet of jij dat achter je raam zou hangen. Maar klinkt een ik beetje niet als een zwakte bot. Ik, uh, ik uh, dacht van, ja, waarom stem ik nou op D66? Omdat D66 dan uh, de lijm is tussen een paar andere partijen. Nou, dan ga ik liever op een andere partij stemmen. Maar dat klinkt tegelijkertijd ook wel heel idealistisch, Bart. Want misschien is dit gewoon heel reëel van Pechtold. Dat kan best, maar daarmee win je geen stemmen. En uh, dat, ik denk dat hij dat gaat merken volgende week woensdag. Mee eens, Roderick? Nou, deels mee eens. Aan de, aan de andere kant is het wel zo dat, hè, we hebben nu één kant die zegt, hè, stem links, de andere zegt stem rechts. Nou, dit is het delta, derde alternatief. En dat is gewoon ga in het midden zitten. En dat is natuurlijk wat hij wil. Maar ik ben het wel eens, je kan beter roepen dat je de, de waarheid in pacht hebt, dan dat mensen strategisch op jou moeten gaan stemmen. Alsof je al bij voorbaat een soort fundamentele stap terug doet van je idealen ja. en je waarden. Ach ja, pragmatisme heeft ook zo zijn voordelen. Roderick, jouw uitspraak van vandaag is van vannacht. Oud-president Bill Clinton sprak op de Democratische Conventie in Charlotte. Ik wil een man die cool on the outside but maar die voor Amerika on de inside. Ja, ik kan er eindeloos naar luisteren. Maar waarom heb je dit fragment gekozen? Nou ja, omdat het uh, toch wel bijzonder is... dat wij midden in de Nederlandse campagne zitten... maar je, je toch kippenvel krijgt op het moment dat je deze man hoort spreken. Want ik vind Bill Clinton echt een van de beste nou, campaigners... die wellicht ooit over deze aarde heeft rondgelopen... die met zoveel plezier en zoveel passie daar staat. Uh, en nou echt de ene na de andere prachtige one-liner daar uitgooide. Ik zat net nog even een stukje terug te kijken. Dan heeft hij het over samenwerken. En dan zegt hij... No one's right all the time and a broken clock is right twice a day. En dan zeg je, dan moeten we eigenlijk als maximaal haalbaar... en moet je daar ergens tussen gaan zitten. Maar het komt er zo mooi uit, en de een na de ander... en, en zo goed getimed allemaal. Nou, dan, we zijn op de goede weg, denk ik, in Nederland... dat politici steeds beter worden in, mm -hmm. het, in het uitdrukken van wat ze vinden... maar er is nog een lange weg te gaan. Ben jij ook altijd uh, verliefd op hem als je hem hoort, Bart? Of ben ik dat alleen? Nou, Met de hij, nou, verliefd is uh, misschien uh, overdreven, maar ik, ik heb wel een keer meegemaakt... dat hij ook in, in, een, uh, in een kleiner gezelschap, als dat tien man tegenover hem zitten... en hij houdt een verhaal, uh, dat hij in staat is om je het gevoel te geven... dat hij alleen maar tegen jou praat. Dat hij, uh, hij komt echt binnen, de great communicator. Uh, en, en dat vind ik erg knap, dat zie je niet veel mensen doen. Ik heb een keer een, een, een column gelezen van Charles Groenhuis die hem ooit één keer in kwartier mocht interviewen... En die schreef dat hij na een kwartier echt het gevoel had dat hij een vriend voor het leven erbij had gekregen. En als we dat analyseren. Ik moet zeggen, ik heb een keer zes uur in de rij gestaan in Washington. Ik was stagiair om mijn boek of zijn boek door hem te laten signeren. En daar waren duizenden mensen. En hij gaf mij een hand. Ik was aan de beurt, zware beveiliging allemaal. Hij gaf mij een hand, pakte mijn hand met zijn tweede hand vast. Keek me aan en zei: Where are you from, honey? Nou, ik was verkocht. <lacht> Binnen twee tellen. Maar als we dat even moeten analyseren en rationaliseren: wat is dat dat je als techniek toepast... waardoor mensen het gevoel hebben dat jij iets met ze hebt. Dat je echt binnenkomt. Hoe kan je dat doen? Nou, ik denk, ik denk dat... Techniek hier een ondergeschikte rol is. Je hebt, sommige mensen hebben dat gewoon. Die hebben en, en, en Ik kan me nog herinneren dat ik bij verkiezingsdebat was in de tijd van Pim Fortuyn. En die voelde je gewoon binnenkomen. Dan kon je, als stond je met de rug naar de ingang van de deur toe. Mm. Als die binnenkwam, dan, dan wist je. Hey, ik nou, Dan onbewust ging je omkijken, want daar gebeurde iets. En Jan Marijnis heeft ook zo'n effect, vond ik altijd. Die voelde je ook binnenkomen. Dat, dat is geen techniek. Sommige mensen hebben dat. De enige te techniek dan die erbij komt, want ik ben het eens met Roderick, is dat hij je aankijkt. Als je dan met zijn tienen zit, dan stel je dat voor... aan de ene kant Clinton met zijn ambtenaar... aan de andere kant een minister van Buitenlandse Zaken uit Nederland. Nou, wie is dat nou helemaal? En hij weet van die ene kant... terwijl hij een glaasje Cola Light of zo drinkt... want dat doet hij dan. Hij weet alle tien die mensen te bereiken. Probeer het maar eens in een vergadering of zoiets. Dat is niet eenvoudig. En hij kijkt je dus aan. Eén voor één kijkt hij iedereen aan. Ja. Iedereen denkt, hij heeft het tegen mij geweldig. Zometeen praten we uitgebreid over de politieke uitglijers van vandaag. En natuurlijk ook over het een vandaag lijsttrekkersdebat. Maar nu eerst Luc Ikink met de meest opvallende politieke tweets. Ja, wat Bill Clinton doet in Amerika doet sterretje van O.O. Gerso bij ons op Twitter. Uh, hij feliciteert Geert Wilders met zijn verjaardag. Ja. Oh, die is dus jarig. Maak er een mooie dag van, zegt hij. Kimberly, die twittert ook. Gefeliciteerd, Geert Wilders. Je bent jarig. Neem een dropje. Een meisje zegt. OMG, die cutie is jarig. Gefeliciteerd, Geert. Uh, Arden Sarikan, die zegt. Gefeliciteerd. Maak er een leuke dag van en geniet. En Wilders was zelf was helemaal onder de indruk van al die berichtjes en tweeten vanmorgen al. Ontzettend bedankt allemaal voor de ve uh, vele aardige felicitaties via Twitter. Een e-mail voor mijn verjaardag. Als je hem ook wil feliciteren, dan kan. Via Twitter. @GeertWildersPvv. Geert Wilders 40% van de kiezers zweeft. Nog blijkt het onderzoek en dat lokt reacties uit op Twitter. Andries Knevel tweet op Ed Andries G. Knevel... en zegt dat hij het raar vindt dat er toch nog zwevende kiezers zijn. We weten nu toch wel wat partijen willen, toch? Jan Rotmans vraagt zich op Ed Jan Rotmans iets af. Er zijn nog net zoveel zwevende kiezers... als aan het begin van de verkiezingscampagne. Waarom dan maandenlang campagne voeren? En Marianne Thieme wenst alle zwevende kiezers... op Ed Marianne Thieme een happy landing toe. En Marcel Kolder gaat op Ed Marcel Kolder een beetje de diepte in. Hij tweet, er zijn geen zwevende kiezers, maar slechts zwevende peilingen. It's the economy stupid. Tot slot nog het overzicht van de economie op Twitter. Minister Kamp wil onderzoeken of een langere werkweek nodig is. Veel reacties daarop op Twitter. Janneke Dijken vraagt op Ed of Kamp ook even kan regelen... dat haar baas haar meer uren gaat geven. Verbazingwekkend veel mensen die juist minder lang willen werken... Eh, voor meer geld op Twitter. Jan de Bakker zit nu al een beetje in de stress op Ed Jan de Bakker. Hij zegt... Hij heeft aan het begin van het weekend vaak nog een stukje werkweek over. Dus die zit er al. En verder nog veel schrappende scholieren die blij zijn, want die hebben heel veel zin in de werkweek. Dus voor hem is het alleen maar positief nieuws als die ook weer wat langer is. Nog een paar dagen lange Parijs. Tot zover de tweets. Morgen zijn er weer nieuwe. Luc King, hartelijk dank. Ja, Luc had het net over uh, de zwevende kiezers: uh, 40% nog steeds. Wanneer uh, beslissen die mensen eigenlijk? Weet je dat, Bart? Uh, het laatste debat, uh, dinsdagavond, uh, is, is meestal relevant. En, op, uh, en, en dan is er nog altijd een 10 of 20 procent... die in het stemmenhoekje met dat rode potlood... op dat moment naar links of naar rechts uh, wijkt. Dus dan heeft het toch nog zin eigenlijk. Want iedereen heeft het wel over debatmoeheid. En dat zal ongetwijfeld ook bij die lijsttrekkers spelen. Maar het heeft dus nog zin, Rodrik, om te vlammen op dinsdagavond. Ja, dat denk ik wel zeker op dat laatste moment, inderdaad. Want heel veel mensen, die percentages weet ik niet precies, maar ik geloof direct, die pas op het allerlaatste moment in dat hokje een vakje aankruisen. En je, het is natuurlijk heel, vind ik, zelf, ik me daar zelf wel op... omdat je daar zelf zo intensief mee bezig bent. Maar voor het overgrote middel van Nederlanders is dat natuurlijk niet zo. En dat is misschien ook maar verstandig ook. Die vlang, vangen flarden op, vangen denk ik van de uitzending. Op. Wij kijken alles natuurlijk, ja, maar en zij die, kijken ja, alleen en die vangen reden. wel heel vaak het signaal op... Samson doet het goed, Samson doet het goed. Uh, nu komt er steeds iets over en Rutte heeft het moeilijk. Rutte heeft het moeilijk. Ja, dat gaat ergens in dat hoofd doorwerken. En wat dat dan uiteindelijk voor effect heeft in het hokje, ja... Dat gaan we zien. Um, nog meer laatste peilingen van vandaag. Voor het eerst passeert Samson Rutte als gewenste premier. 47% ziet Diederik Samson het liefst als premier. 42% nog maar voor Rutte. Ben je verbaasd, Bart? Nee, ik ben niet verbaasd, maar ik ben sowieso niet verbaasd over peilingen. Want die kunnen alle kanten opschieten. Ten eerste, hoe is er gepeild? Dat weet ik niet. Uh, dat gaat via internet. Dit is Maurice de rond, inderdaad wordt gecorrigeerd natuurlijk. Omdat minder ouderen op internet zitten. Ja, een percentage meer of minder. Ik vind het allemaal een leuk spel. Uh, en dat blijkt toch altijd eraan anders uit te pakken. Ook omdat we er nog zes dagen hebben. Waarbij één heel, volgens mij heel relevant feit... Uh, over het hoofd wordt gezien. Want we zitten nu te praten over wie doet het met wie... en wie gaat met wie en wie wil met wie. Um, terwijl um, dat nieuwe kabinet of die nieuwe coalitie... die moet ook nog even een meerderheid in de Eerste Kamer krijgen. En die Eerste Kamer... Die samenstelling die staat voor de komende 2,5 jaar nog vast. En als je dan kijkt naar de stemverhoudingen... en mensen die bijvoorbeeld nu al roepen paars moet het worden... nou, paars heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. Dus daar zit al een probleem. Oh, hoe lang duurt het nog, voordat de Eerste Kamer opnieuw wordt? Nog twee, 2,5 jaar. En als je dan nog oh. verder doorredeneert, als dat even mag... heel kort, dan uh, zie je dat er één partij is die daar uh, in de zetel zit... of in de sleutelpositie, en dat is het CDA. Oh, toch aardig voor ze. Die zal met links of men er aan de rechterkant mee moeten doen... wil je een meerderheid in de Eerste Kamer hebben. We kunnen nog eindeloos veel uitzendingen hierover vullen. Ik wil het even hebben over de tweestrijd VVD-PVDA. Het gaat hard tegen hard, niet alleen in de lijsttrekkersdebatten. PVDA-voorzitter Hans Spekman zei vanmorgen... en ik citeer... De VVD walst met een steeds grovere en grotere bulldozer... over de belangen van mensen heen die het niet zo goed hebben. Ik vind dat redelijk harde taal, Roderick. Jij? Ja, dat, dat, dat is ook harde taal, maar dat is meestal... zo'n laatste week van de campagne, dan, dan wordt het toch een beetje harder. Aan de ene kant houden de mensen er niet van. Aan de andere kant weten we wel dat het effect heeft. Als je je opponent weet zwart te maken... dat is vaak effectiever dan dat je zelf een goed argument brengt. Mensen Waarom? onthouden de negatieve berichten over de ander... eerder dan het positieve wat je over jezelf verkoopt. Ook. ook en je bent degene, als jij degene bent die iemand weet te ontmaskeren... als een, als een slecht mens, dan scoor je eigenlijk twee punten. Want de geloofwaardigheid van je opponent gaat omlaag. Maar jij bent degene die hem ontmaskerd hebt en daardoor groeit jouw geloofwaardigheid weer een beetje. Dus mensen houden er niet van... Maar het is wel heel effectief, vandaar dat je in Amerika... die sportjes ook, dat wordt steeds grover en grover. En iedereen vindt dat smerig en vies, ja. maar het werkt wel. Is het een beeld die jij goed vindt werken, Bart? Bulldozer over de belangen van mensen die het minder goed hebben? Nou, het doet mij een beetje denken... de temperatuur loopt op, altijd, de laatste ja. dagen. Um, uh, een andere campagnewijsheid is dat je vooral moet zorgen... dat je geen fouten maakt. Nou, die zie ik nog niet onmiddellijk bij de lijsttrekkers. Maar met alle respect, meneer Spekman is natuurlijk van het tweede echelon. En... Um, ik denk dat hij hier gewoon een fout maakt, dat hij zich hier overschreeuwt um, en dat uh, Samson daar dus last van heeft. Want uh, de, het verhaal is natuurlijk, ja, je zet je af tegen Samson zet zich af tegen Rutte, logisch, moet ook zo. Maar op 13 september moeten die twee met elkaar gaan praten. Ja, de vraag is dus hoeveel schade kan je aanrichten dat het nog effectief is, zonder dat je onherstelbare ja, schade. hebt. als je op het moment dat je dan op het op het persoonlijke komt en op de integriteit van de tegenstander, van u deugt niet of u bent onbetrouwbaar of nog sterke teksten als u bent een bulldozer uh, enzovoorts. Dan maak je een paar dingen kapot die op 13 september niet 1, 2, 3 te repareren zijn. Dat is ook de reden waarom er een, een, een redelijke periode zit... Tussen het, uh, tussen het moment van de verkiezingen en de uitslag van de verkiezingen... en de eerste formatiegesprekken. Iedereen moet even afkoelen Jazeker. en zijn wonden likken en ja. niet meer zo kwaad zijn op elkaar. Nou, dit was niet het enige harde wat we vandaag hoorden. CDA Raymond Knops die zegt dat links gevaarlijker is dan Al-Qaeda... Wat ja. vind je dat ook nog effectief, uh, Roderick? Of denk nou, je dit. Is... Effectief in de zin dat meneer Knops het nieuws is gekomen. Maar, uh, ja, ja, nu ja, weten dus we dat meneer Knops bestaat. Maar... Nou, nou, zover wil ik niet gaan. Maar ja, dit, dit, dit, dit is natuurlijk gewoon een hele domme uitspraak. En dat, uh, uh, maar hij heeft het nieuws gehaald. Schadelijk, denk je, voor het CDA? Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk. Uh, Um, Wellicht dat Buma dat vanavond nog publiek terugneemt en zegt van dit was, hè, dit was niet zo'n slimme uitspraak. Nou, dat is nog weer goed voor de betrouwbaarheid van, van Buma. Maar... Zou je hem dat adviseren om dat wel proactief naar de media toe te communiceren? Dit hadden we niet zo moeten zeggen. Nou, ik zou er geen persconferentie voor beleggen. Maar stel dat het hem daarna gevraagd wordt, mm -hmm. dan denk ik dat hij dat gewoon zo heel snel moet afdoen. Je moet boodschap vast zijn, altijd en eeuwig. Uh, want anders uh, raakt die kiezer in verwarring. Uh, en op het moment dat ook hier het tweede echelon uh, uit de pand schiet, ja, dan heb je daar alleen maar last van. Je kunt dat beter. Uh, Zo'n zo campagne moet strak georganiseerd zijn op één boodschap. Die moet centraal worden geleid. Het klinkt bijna als een uh, Sovjetstaat. Een beetje wel, want ik, ik dacht altijd: je hebt het over mensen van het tweede echelon. Je hebt natuurlijk ook, dat werkt ook in Amerika zo met je vicepresidentskandidaat, het vieze werk. Je handen vuil maken met uh, harde aanvallen op ja. je tegenkandidaat. Die laten ze vaak aan juist aan de tweede echelon ja, maar op, zodat je, je als leider je handen niet. Snap ik, maar als je dan in de richting van Al-Qaeda gaat, dan ga ja, we je. We hadden voor het nog iedereen... ergere zelfs. Uh, de nummer 25 van de SP, ja. Die is Bakker. Die vergelijkt vandaag het woningbeleid van de VVD met deportaties uit Amsterdam. Ja, dezelfde is dat. Het, bedoel, het luistert heel nauw. Als je te ver gaat, dan... Uh, een, want Ik ben het eens met Roland, ik een beetje zwart maken en een beetje iets neerzetten... en een karikatuur van, de, van het programma van je tegenstander maken, dat kan. Maar als je te ver ermee gaat, dan zeggen de kiezers... ja, dit kunnen we niet meer serieus nemen. Ja, je moet, het is effectief als je iets raakt wat, wat geloofwaardig is. En dan zal natuurlijk niemand zijn die het gevoel heeft... dat wat de VVD doet met deportaties te maken heeft. Dus los van dat het dan een domme uitspraak is, is het ook geen beeld dat bekijkt. Het raakt niemand. Dus je moet iets zien te vinden waar wat in het onderbewuste van mm -hmm. mensen al een beetje leeftijd. In 2016, dat van u draait en u bent niet eerlijk. Daar raakte het CDA iets bij de Partij van Arbeid... wat kennelijk heel veel mensen al een beetje voelden. Van, uh, God, Is die Wouter Bos nou wel zo duidelijk en, en recht door zee? Nou, als je dat weet te raken, dan kan het heel erg effectief zijn. Rutte, Rutte deed het vandaag uh, in de richting van Samson met de tekst... u bent alleen maar geld aan het uitgeven, geld aan het uitgeven, geld aan het uitgeven. Zo'n herhaling erin, dat plakt, dat beklijft, dat klomt. Dat de mensen denken, hebben de indruk dat zou kunnen kloppen precies dat. Je moet die aansluiting vinden. Als die er niet is, dan word je voor gek uitgemaakt. Ja. Een campagne is natuurlijk niet af zonder een campagneliedje. In Amerika weten ze dat allang. In Nederland begint het langzaam maar zeker ook door te dringen. Dit is de plaat van de VVD Coldplay met Viva la Vida. When I'm met Viva La Vida. En uh, mijn analisten zitten natuurlijk nauwkeurig mee te luisteren. En wat viel ons op? De eerste zin van dit lied... daar gaan we nog heel eventjes één keer naar luisteren. Ja... But I used to rule the world, verleden tijd. Ja, ik denk dat de VVD goed heeft uh, geluisterd uh, naar het melodietje... maar de tekst is niet helemaal handig. <laughs> niet heel handig gekozen. We gaan het hebben over het debat, het zesde grote lijsttrekkersdebat... vanavond bij 1 Vandaag. Deelnemers waren Rutte, Samson, Roemer, Pechtold, Wilders en Buma. We hebben een jarige in ons midden, meneer Wilders. <laughs> van harte gefeliciteerd. Dank je wel. We zijn hier en in Rotterdam. Het... Wat zijn uw er woorden, maar wat waren uw daden? Er was een uh, slecht plan. Nee, ik <hums> en inmiddels Daartegen... de... de... de in de vindt iedereen... De rekening van de uh, crisis, dat is heel erg leuk als je die bij mensen neerlegt... want die mensen hebben helemaal niks besteld. Dat <TERES> is Niets. toch een idioot voorstel? Precies, is het wel dus dat iemand is dat dus zit werkt, de VVD, van de van meneer Rutte. Men maakt wel eens een grapje over mijn haar... maar de hardwerkende Nederlander bij de heer Rutte... wordt net zo kaal geschoren als het hoofd van de heer Samsom. Meneer Rutte... Laat die wilders los en zorg dat we ook niet doorschieten... Ja, naar de hand. Jongens, dus heer, bij de ik moet het afronden. Hartelijk dank voor uw bijdrage. Ja, Roderick, jij bent debatdeskundig. Je hebt zelf het Carré-debat georganiseerd. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het niet zo'n heel erg goed debat. Ik vond het uh, redelijk rommelig verlopen qua format. Ik vond ook de... Kijk, aan de ene kant wat ze altijd goed doen bij Eén vandaag, is dat ze een stelling kiezen en dan twee politici tegenover elkaar zetten. Maar bijna altijd hebben ze ja, geen goede stellingen. Um, om bijvoorbeeld te noemen, de eerste stelling was iets in de trant van he, de, de verzorgingsstraat. Uh, uh, nou, ik heb niet de exacte De bewoording. rekening van de crisis moet nu betaald worden in plaats van later. Bijvoorbeeld, die stelling. Um, daar is iedereen het mee eens. Ik bedoel, er is niemand die gaat zeggen: nee, nee, dat moeten we later gaan doen. Iedereen is daar meer of minder mee eens. Een andere stelling was: he, we moeten nu uit de euro stappen. Daar is maar één partij die daar staat het mee eens. Dat is Wilders en de rest zit daarmee oneens. Dan heb je eigenlijk een kwartier lang. Een hele positieve situatie voor Wilders. Want er wordt over een onderwerp gesproken waar hij op kan excelleren, waar hij zich kan onderscheiden. En de andere partijen die zitten toch een beetje te rommelen in de marge. In ieder geval voor de kijker wordt het heel erg onduidelijk. En wat er dan ook gebeurt is dat het, eh, omdat er inhoudelijk weinig nieuws naar voren kwam... werd het eigenlijk een beetje een bal van de one-liners. Ja, en ja, daar is Wilders toch echt wel de beste in. En eh, ik zou, als ik dan een winnaar zou moeten aanwijzen in dit debat... denk ik dat hij ook echt wel de winnaar was. Op één moment na, eh, Pechtold had hem één keer goed te pakken... Um, maar hij domineert het debat Wilders, zowel qua, qua sfeer, maar ook qua tempo. En jij ja, heeft toch het meest vaak anderen te grazen. Deel jij dit gevoel, Bart? Nee, ik vond dat niemand de niemand winnaar was. Precies om de reden die Rolik net vertelde. <coughs> De stelling leidde ertoe dat iedereen alle kanten opging. Dus we hadden het bij wijze van spreken, de stelling ging over de geraniums, en we hadden het binnen drie seconden hadden we het over de olieproductie in het Midden-Oosten of zo. Dat kon allemaal. Er zat verder geen lijn in. En daardoor werd het verwarrend. Daardoor kwamen die One-liners tevoorschijn. Wat ik wel opvallend vond, was, uh, maar dat was dan is dan meer aan de strategische kant uh, gekeken, was de aanval die Buma op uh, Samsung uh, deed op het punt middeninkomens. Uh, dat die zei, uh, meneer Samson, uh, alles komt uh, op de nek van die middeninkomens. U heeft het over eerlijk delen en dergelijke, maar die middeninkomens die zijn aan het zuchten en aan het steunen. En wat me daar vervolgens mee opviel, dat was voor het eerst dat ik zag dat Samson, of zijn feiten niet helemaal op een rijtje had, en in ieder geval niet goed terugkwam. Dus ik dacht, daar zit een scheurtje in. Uh, het heeft natuurlijk uh, te maken met, met het woord middeninkomens. <laughs> dat zou het kunnen zijn. Verwarring alom bij iedereen als we het over middeninkomens <laughs> hebben. Ik weet er alles van. Ja. Dus uh, de eerste keer eigenlijk dat Samson minder sterk was in jouw optiek. Nou, op dat punt, want verder was, verder was het uh, allemaal prima. Maar iedereen dan, was conform niemand, eigenlijk. Ja, de... dat waren geen verrassingen. En je kunt zeggen van wie is nou de winnaar, maar dat hangt op een beetje vanaf uh, hoe je meet. Uh, want je kunt zeggen, Wilders was de winnaar omdat hij zijn eigen achterban goed heeft bediend. Maar heeft hij ook stemmen of zetels gewonnen? Dat weet ik niet. Nee. Als je daarna meet, van wie ja. heeft dan nou ja. wie iets afgesnoept, dan kun je ook een winnaar gaan aanleiden. En dat jij maar... het vooral voorsvaar. debat technisch bedoelde, ja. Ja. hoe ja, die uh, bedoeld, daar ja, presteerde. Ja, daar heb ik meer... Uh, nou, wat ik altijd ja. wel opvallend vond, dat vond ik eerder ook al bij het carré debat is dat het CDA wel qua boodschap aan het veranderen ja. is. De campagne begon met vertrouwen en nieuwe moraal. Dat is nu helemaal weg. En het is nu iedere keer eerlijk delen en eerlijkheid. En dat, dat, nou, dat is een, vind ik een interessante wending. En ook niet consistent qua boodschap. Maar nee. waar, waar het net al van aangaf, als je nou één ding moet doen, is één een verhaal vast. duizend keer herhalen. Ja, een risico die ze nemen. Uh, ik wil even op een uh, moment inzoomen in het debat. Uh, Wilder Spechtelt. Voor het eerst in zes jaar weer met elkaar in debat op televisie. En de stelling was: Nederland moet uit de Europese Unie. U noemt ook vaak Zwitserland en Noorwegen. Dat zijn een beetje de olie van Europa. Ja, Zwitserland? Nee, Noorwegen. Die zitten, in Zwitserland. die zitten.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 Was dit het moment, Bart, waar je aan refereerde net... dat je zei dat Pechtold Wilders een beetje tuk had? Ja, Roderick refereerde daar ook aan, geloof ik. Ja, als Wilders gaat zeggen dat Pechtold aan bangmakerij doet... ja, dat is... bedoel, het woord jij bak, is daar nog veel te klein voor... om dat samen te vatten. Want als er nou iemand met bangmakerij iedere keer bezig is geweest... was het Wilders nou wel. Maar dat was helemaal waar. Maar wat ik er met name mooi aan vond... is dat Wilders altijd een strategie heeft om anderen te Ontregelen. Ja. En hier begint Pechtold over Noorwegen. En dan het fragment duurde eigenlijk nog iets langer. Dan begint Wil, zie nee, ik hier, en Emmerk had het over Zwitserland. Ik had het over Zwitserland. Puur om hem te ontregelen. Maar wat hij niet weet, is dat dat nou juist daar... die geweldige quote op bedacht heeft. Dus dan gaat Pechtold aan de slag met zijn: Nou, ik noem eerst even Noorwegen. Bam, dan nu Zwitserland en dan nu. En dan zie je voor het eerst Wilders, die eigenlijk met zijn mond vol tanden staat. Maar nou, dat laat hij natuurlijk nooit blijken. En dan roept hij die bangmakerij. Wat op dat moment ook volstrekt ridicuul was om te roepen. Een beetje paniekvoetbal. Ja, dus gewoon... hij, hij, hij brulde maar gewoon een van de dingen die hij hè, altijd ja. maar roept. Maar het, dit was echt touché. Dit was wel een hele mooie. Hij wist het even niet meer. En wat ik ook wel knap vond van Pechtold... hoewel hij er niet goed uitzag, met rode lopen ogen. Maar goed, uh, wat ik ook knap vond was dat hij iedere keer als Wilders iets zei... dan uh, stond vervelend, vind ik dat hoor, in een debat en komt er een applaus. En wat Pechtold goed deed, was iedere keer als Wilders iets had gezegd... dan dreigde er een applaus en Pechtold was zo snel erbij... dat het applaus helemaal niet kwam. Ja. En daardoor uh, kwam Wilders maar beperkt in zijn modus van... Ik, oh, ik kijk, ze steunen me. Dat helpt toch als je mm -hmm. achter zo'n microfoon staat in zo'n uh, zo debat. Er was wel een moment dat um, Pechtold zei tegen Antoinette Herzenberg: ik wil nu het laatste woord, want hij is begonnen. En toen is Wilders toch nog over hem heen gegaan... en Pechtold heeft dat laten gaan. En Wilders is toch weer geëindigd. Ja, is dat... dat een doodzonde? Um, nou ja, Het is met name de kracht van Wilders dat, hij dat, dat hem dat toch altijd lukt. Dat hij dit dat laatste woord heeft. Hij, hij ontregelt mensen. Hij valt ze aan met onverwachte en harde, maar toch vaak wel grappige citaten. En hij claimt altijd het laatste woord. Dus hij zal altijd zorgen dat hij de laatste duwtje geeft. En dat weet hij toch af te dwingen. Want uiteindelijk ja, hield Pechtold hier zijn mond. Ja, dat verbaasde en toen, mij ook. Dat hij toch weer zeggen. Buma ja. was overigens degene die daar niet in stonk. Om het maar eens even plat te zeggen. Um, uh, want die zei gewoon simpelweg... Uh, Wilders hoorde er dan een woord tussen, terwijl Buma, Buma aan het woord was. in de hoop dat Buma vervolgens op dat woord ging reageren. Mm. Maar Buma zei gewoon een paar keer toe, ik ben nu even aan het woord. Ik ben ja. nu even aan het woord. Zo'n beetje dwingend. En nou, daarmee won hij dat deeltje dus. En ja. uh, kon hij zijn eigen verhaal vertellen in plaats van moeten reageren... op wat Wilders dan alweer uh, in de arena gooide. Waar moeten we op gaan letten, morgen of de komende dagen, jongens? Nog snel, als het kan. Nog spannende dingen? Nog meer debatten? Nog iets nou ja, speciaals? Behalve uh, die van dinsdag? Ik zou zeggen, stap 1 is inderdaad, uh, maakt iemand nog een fout? Want dat is het dodelijk in die laatste week. Foute dat is natuurlijk spotten. leuk voor ons als publiek om naar te kijken. Maar uh, dat is wat de campagne nog spannend kan maken. En ja, ik vind ook wel in deze campagne dat er ontzettend veel ook vanuit de media gedrukt wordt op de kleur die de media heeft. En dat zie je echt aan de lopende band gebeuren. Het is aan de ene kant grappig om te volgen, maar ook wel ergelijk. Ook wel ergelijk. Met deze woorden eindigen we vanavond. ik moet het woord geven aan Willemijn. Negen seconden. Yes! Mijn schat. sorry. <lacht> het is over straks met je pilletjes slikken. Op. Ik weet helemaal niet of jij dat doet. Dat doe ik oh, toch sorry. niet. Sorry, Eva. Of festivals. Als het aan de VVD ligt. Daar hebben we het zo meteen over. Interlandvoetbal op Radio 1. Morgen om half negen. Laat het zien, hier. Nederland, Turkije. Komt die bal van Snijder en wordt binnengekomen. Ja! We staan gewoon aan NOS langs de lijn. Morgen om half negen.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 It staffing.nl. Geen landbouwsubsidies, maar eerlijke prijzen. Kies partij voor de dieren. Dit is Radio 1.